Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In de Belgische plaats Mol, net over de grens, zijn gisteren twintig gewonden gevallen tijdens een kampioensfeest van een hockeyclub. Slingers die in de lucht werden geschoten raakten een hoogspanningslijn, waardoor stroom naar beneden werd geleid. Via ijzeren hekken ging de stroom naar de kantine. Drie mensen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het Eurovisie Songfestival, dat gewonnen is door de Nederlandse deelnemer Duncan Lawrence, was gisteren met afstand het best bekeken televisieprogramma. Even na tien uur toen Duncan Lawrence optrad, keken er 5,3 miljoen mensen. Rond 1 uur toen de uitslag bekend werd, waren dat er 4,6 miljoen. Duncan Lawrence is vanavond de hoofdgast in een ingelaste uitzending van Pau op NPO1. Zijn winst betekent dat Nederland volgend jaar het Songfestival organiseert. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts overlegt vandaag met de president van het land over de weg naar nieuwe verkiezingen. De vraag is onder meer of de bewindslieden van de FPE in de dimensionaire regering aanblijven of worden vervangen door bijvoorbeeld een deskundige van een ministerie. De conservatieve bondskanselier Koerts verbrak gisteren de samenwerking met de rechtspopulisten wegens een schandaal rond vicepremier en fpe leider Strache.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 Come fly with me, let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze as a bar in far Bombay Come fly with me, let's fly, let's fly away Come fly with me, let's float down to Peru In Lama Land there's a one man band and he'll shoot his flute for you But come fly with me, let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is I rarefy, We'll just glide Sorry I Once I get you up there I'll be holding you So near You may hear All the angels cheer Because we're gonna Such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down on Capulco Bay. It is perfect for a fly in on the moon, they say. So come fly with me, let's fly, let's fly away. Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just think why Starry I Once I get you up there I'll be holding you So near You, may are the angel's here Because we're together When otherwise it's such a lovely day Just say the words and we'll beat those birds out. A couple go, babe. It's so perfect for a fly in. Honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly. Goedemorgen luisteraars. U luistert naar Tweede Uur Jazz of ZFM. Live vanaf het squee in Zandvoort. Uh, mijn naam is Marco. en Mijn naam is Erik. Fijn dat jullie luisteren. Hey Marco, wist jij dat uh, Jan Versteeg, dat hij eigenlijk gymleraar is? Dat meen je niet, maar ja. Jan Versteeg zong net het nummer. Precies. Kom with me. Precies. Dat zou je toch niet verwachten? Maar Jan is wel heel erg bekend, als ik zo vrij mag zijn om Jan te zeggen. Uit onder andere Expeditie Robinson. Uh, de slimste mens. Hij heeft allerlei dingen al gedaan op tv. En uh, ja, hij heeft dus ook een, een, een coveralbum gemaakt. Met, uh, en dat heet It Takes Swing with Astrid Loeven. Dat is een album uit uh, 2016. Voor de rest ga ik daar niet te veel op in. Maar ja, hele veelzijdige man. Dus. Uh, ik uh, ken een Wacht persoon niet, hè? Nee, Wacht. helemaal niet. Hé, hey, wat gaan we nog meer doen, uh, het uur vandaag? Nou, laten we eerst eens even om ons heen kijken. Jongens, jongens, wat wordt het druk hier? Wat een ja. gezelligheid. Net konden we nog uit het raam kijken. Ja, dus het wordt, ik zie steeds meer ruggen. Ongelooflijk. Het wordt, uh, nou, wat een gezelligheid. Het is echt... Uh, het is elf uur, hè? 11 nu, uh, uur, Nu ja. komt Max Verstappen zo meteen, oh, hè? Oh, Met ja, dat is waar. Die gaat dadelijk... nu uh, aan de beurt. Ja, ja, ja. Nou, oh. Hey, oh en we hebben ook een beller. beller, nou. Nou, interessant. Gaan we gaan even kijken of de techniek ons nu niet in de steek laat. Nee. Onze reporter uit het veld. Hallo, heb ik daar iemand? Je gaat... Uh... Ja... De ...tribune. Je bent op de en, radio. Uh, Max komt steeds langs. Ja. Dus misschien is het leuk om even uh, daar wat van te laten horen. Nou, Gaag. kom er maar in. Nou, hij hier op de hoofdtribune. En uh, Max is uh, enorm bezig. Hoe vind je het? Vind mooi? Ja, zeker. Heel goed, heel goed jongens. Kijk eens even, er komt hij aan. Iedereen staat hier op de banken. Het is ongelofelijk het moment dat ik langs is geweest, gaan ze weer zitten. Het is erg grappig om te zien en, en uh, heel mooi geluid. Uh, uh, Zo'n Formule 1 auto is toch wel eens een enorm interessant. En wat denk je volgend jaar als je er opeens 20 gaat rijden? Ja, dat wordt één groot spektakel hoor. Het één is... bekaart, en een hoe is de sfeer ons, uh... op, de, op de tribune? Wat, wat zeg je? Hoe is de sfeer op de tribune? Ja, de sfeer is prima. Mensen hebben de zin ze staan allemaal te lachen. Uh, vinden het leuk. Oorbeschermers op, uh, veel mensen. Uh, mag ik jou wat vragen? Vind je het? Leuk. Ja, vind je het leuk? Had je het verwacht dat het zo hard uh, kl klinkt? Ja. Ja? Dat is eerder gehoord. Ja. ja? De race je zelf ook? Nee. Nee? Hij heeft er zin in, hè? Hij heeft er zin in die, ja. Waar komt u vandaan? Culemborg. Uh, ja. Hoe was de rit hier naartoe? Ja, prima, met de trein uh, waar waren we erin anderhalf uur. Dus uh, helemaal goed te doen. Hoe ja. vindt u het? Ja, leuk. Top ja. om mee te maken. Ja, ja zeker. Geniet ja, ervan. Ja, je hoort het uh, jongens. Uh, het is uh, enorm uh, uh, geapprecieerd hier. De mensen hebben... De enorm veel zin in, ik vind het fantastisch om te zien en hij gaat waarschijnlijk straks hier voor de deur van de, van de hoofdtribune. Zo, so, we verstonden je even niet, voorbij kwam ja. voorbij. Ja, en het is, uh, ja, het, is, uh, het is waanzinnig, mensen staan op de bank hier, het is echt, uh, echt fantastisch. Nou probeer nog even terug te komen zometeen als hij zijn demo voor de hoofdtribune staat uh, geeft. Helemaal, ja, ik hoor je heel slecht. Op. Die auto's maken nogal geluid. Ja. Oké, okay, tot later jongens. Tot, tot later. later. Succes. Oké okay, Marco, wat heb jij nog in petto? Uh, wij hebben een heleboel in petto. Ja. En dat is... Uh, uh, wrapped Tide. Van... Coleman Hawkins Many Album. Nou dat is een hele mond vol. He? Nou, ga maar snel draaien. <laughs> So made of it, let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes. Heerlijk nummer, Marco. Dit was uh, Let's Fall in Love. Nou, nog steeds live vanaf het circuit. Fijn dat jullie allemaal luisteren. Mijn naam is Erik. Mijn naam is Marco. Een hartelijk goedemorgen. Ja, dan, goedemorgen is het zeker. Want uh, de mensen stromen hier uh, op het circuit af. Hier. Het is druk, het is gezellig. Het is gezellig druk eigenlijk, Marco, toch? Nou, het is gezellig, gezellig. Hartstikke druk. Nou, je ja. ziet nu de mensen weer een beetje weglopen, want de demonstratie van Max Verstappen is volgens mij net voorbij. Ja. Dus, uh, oh ja, en ik wil uh, onze radiocollega Leon even van harte beterschap wensen. Want uh, we vernamen dat hij opgenomen is in het ziekenhuis en een operatie krijgt. Dus uh, vanaf deze plek namens ons allemaal heel veel beterschap, Leon. Van harte beterschap. Ja. Uh, wat hebben wij verder nog? Ja over een kwartiertje gaan wij een interview hebben wij dan met uh, meneer Weijers, de directeur van het circuit en uh, jazzzandvoort.nl uh, daar uh, kun je ons volgen ook kun je ook met ons chatten als je dat wil hè ja. als je dat wil. en wat hadden wij nog meer aan mededelingen voor dit moment nou we gaan nog een, een nummer draaien van Tony Bennett maar nu ja. een, een hele andere versie dus nou, daar komt hij. hartstikke goed I've one and only, what am I gonna do if you turn me down? When I'm so crazy over you, I'd be so lonely, where am I gonna go if you turn me down? Why black and all my skies are blue? We hebben weer een reporter live vanaf het circuit. Ik weet alleen niet of die helemaal te horen is. Kom er maar in. Ja, hebben wij contact met onze reporter op het circuit? Ik hoor niks. Ik hoor ook even niks. We gaan zo meteen nog een keer de verbinding openzetten. Rick, we zijn nog steeds live vanaf het circuit in Zandvoort met uh, ZFM Jazz. Um, kan je nog even wat vertellen wat we allemaal gaan doen zometeen? Nou, we hebben dadelijk een interview met de directeur Race van het circuit, meneer Weijers. En uh, dat is na deze plaat, dus uh, daar kijken we al naar uit. En voor de rest hebben we natuurlijk een overvol programma hier op het circuit zelf. En we hebben nog twee reporters rondlopen. Ja, ja, ja. ja. Dus wat dat betreft, uh, genoeg te doen hier. Ik kan niet op, hè. Dus een, uh, na deze plaats gaan ja. we hier aan tafel gaan een tafel interview we... doen. En dat is, uh, de volgende plaats is uh, Quando Quando van Michael Bublé. Hi. Hi. Hi. Het is live vanaf het Squi ZFM, jazz. En um, wij hebben live aan tafel uh, uh, de directeur van het Squi, Erik, ik, uh, ik geef jou het woord. Ja, hartelijk welkom uh, meneer Weijers. Of, Goedemorgen. Or, ja, goede Erik morgen. gewoon hoor. Erik. Ja, ja oké. Okay. Erik en Erik, want ik kan ook ja. Erik. Hartelijk welkom. Fijn dat je even tijd hebt om, uh, om even aan te schuiven. En uh, ja, uh, kan je even voorstellen alsjeblieft. Ja, nou, voor degene die mij in Zandvoort niet kennen... gelukkig zijn het wel veel mensen, maar Erik Weijers... ik woon ook in Zandvoort, 48 jaar oud... en sinds 2007 verantwoordelijk voor de operatie hier op het circuit... Dat betekent dat alle evenementen die hier plaatsvinden... het sporttechnisch gedeelte en ook alle door de weekse andere activiteiten. Kortom, ja, dit weekend is dan een, een hoogtepunt voor ons natuurlijk... met zoveel ja, mensen hier op ik. het terrein... om dat allemaal mogelijk te maken. En, maar ja, als je naar buiten kijkt en je ziet... Al die duizenden mensen binnenstromen. Uh, uh, de races waar de mensen van genieten. De demonstraties. Alle activiteiten die er zijn. Dan, uh, ja, dan maak je dat weer een blij mens. Ja, daar doe je het voor toch? Ja zeker. Ja. zeker. Want uh, hoe zit het met de bezoekersaantallen Erik? Nou we hadden gisteren zo uh, iets meer dan 40.000 mensen hadden we over de vloer. Zo. Dat is allemaal prima gegaan. Vandaag verwachten we er nog iets meer. We uh, gaan zeker over de 50 heen. Uh, we hopen weer zo rond die 100.000 bezoekers te gaan over twee dagen. Dat is dan hetzelfde als vorig jaar en uh, nee, Het is allemaal tot nog toe goed verlopen. Ja. en uh, Ja, mogen we niet slagen. Ik, ik zie ook dat er eigenlijk geen files zijn. Hè? Het is uh, nee. allemaal goed voor elkaar. Goed nee, geregeld. klopt. Dat is uh, absoluut, uh, absoluut waar. Uh, gisteren ook totaal geen file. Ik heb het uh, zelf ook uh, er, ervaren. Want ik moest om vijf uur in Haarlem zijn. En voor de zekerheid. Nou, laat ik maar even op de scooter gaan. Want ik wil het risico niet nemen dat ik vast kom te staan. Maar nergens last van. Ja. Bij Heemstede, bij het... Uh, daar bij, de, bij de Tol, uh, bij de Haringbuis, daar stroopt het een beetje op, maar dat heb ik ook als ik, uh, wij spreken, morgen ja. of overmorgen ochtends... Uh, Zandvoort uit wil. Dus dat was niet noemenswaardig. Het is allemaal perfect gegaan. En we hebben daar ook echt heel veel op ingezet. Uh, samen met uh, de gemeente en uh, de veiligheidsregio en de politie. Om dat zo goed mogelijk te organiseren dit jaar. De mensen ook goed van tevoren te informeren van hoe ze naar Zandvoort kunnen komen. Uh, met de trein of parkeren buiten Zandvoort. En het laatste stukje met de fiets. Uh, of gewoon vanuit de fiets naar de woonplaats te komen. En ja, dat werkt gewoon super. En daar uh, zijn we heel blij mee dat het nu lukt. Want dat, uh, ja, dat is alleen maar een beetje een goede oefening voor volgend jaar. En natuurlijk ja. uh, wordt het dan nog veel drukker. En natuurlijk zullen er dan heus wel eens wat opstoppingen gaan ontstaan. Maar het laat wel zien dat je het heel, voor een heel groot gedeelte kunt gaan organiseren. En uh, dat, het, uh, ja, dat, zand, dat het gewoon aan kan. Ja, nou groot compliment hoor voor alle instanties en iedereen die dit zo goed organiseert. Niet waar, Marco? Nou, het is, uh, gaat helemaal fantastisch. Ik sta nog ja. steeds met volle verbazing om me heen te kijken... hoeveel mensen hier zijn. <laughs> ja, het, het is ongelooflijk. Ja. Uh, en dan zie je ook maar weer de populariteit van Max Verstappen. Gewoon. Ja, het is ongekend. Uh, Wat dat het losmaakt uh, de Formule 1. Ja, en Abels, nee, maar dat, uh, dat is duidelijk. Hè? Ja. Kijk, zonder Max hadden wij natuurlijk nooit... hier meer over Formule 1 kunnen dromen überhaupt. Nee, nee. En uh, die heeft het uiteindelijk... Uh, is het, zeg maar, deze fandagen zoals we die nu uh, al voor de vijfde keer organiseren met elkaar... Uh, ja, heeft gewoon aan de basis gestaan... van de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Want ja. juist ook door dat succes de afgelopen paar jaar, en ook het feit dat we vorig jaar hier een internationaal raceprogramma's zijn bij gaan organiseren met het, het via WTCR. Heeft ook gewoon internationaal de media gewoon de ogen geopend van wat hier allemaal gebeurt. En ja, werden ook de mensen binnen de Formule 1 en alles eromheen heel erg enthousiast over zijn antwoord. Ja het was een. Uh, ja. Volgens mij heeft het uh, bij de, uh, degenen die gaan over de beslissing om, dat, uh, om, om de Grand Prix ook hier in Nederland te organiseren, heeft dat absoluut meegespeeld. Hè? Zeker. Ja, nee, nee, nee. nee. Ja. Uh, het is uh, wat ze zelf noemen hè, de Orange Army die nu al uh, heel de wereld overreist om uh, Max te zien. Daarvan zeggen ze ook. Ja weet je. Die moeten gewoon ja. een plek krijgen. Ja. Uh, in een thuis Grand Prix. Precies. En er is er voor ons maar één locatie in Nederland. Waar dat moet. En dat is Zandvoort. Juist. juist. Gezien de historie. De ligging. En dat is echt mooi. Uh, ik had gisteren een, een onderhoud met de president van de FIA, Jean Todt Die is ook in Zandvoort vandaag. En uh, die zei ook. Hij zegt. Zandvoort is een van onze parent circuits in the world. En er zijn maar een paar circuits. Die al zoveel historie met zich meedragen. Uh, die. Uh, uh, ja. Dat, die vormen de basis van de autosport. En ook de VIA is weer hartstikke blij dat Sanford op de kalender staat wat leuk, wat goed hoor. Ja. Fantastisch. Hey, en wat, Erik, wat is jouw persoonlijke favoriet hier op het circuit? Uh, waar, waar kijk jij naar uit? Wat is jou... Qua programma vandaag? Ja, ja, ja. Ja, kijk, dan kijk ik toch echt wel uit naar dat VIA WTCR. Dat is het wereldkampioenschap Toerwagen. Dus we doen de beste Tourwagencoureurs uit de hele wereld aan mee. Mm -hmm. uh, doen ook drie Nederlanders mee. Dus dat maakt het heel speciaal. Ze op. Eén, nou, Nick Katzburg, die staat zevende. Maar de andere twee, die zijn iets verder achteraan. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ja, dat is echt racen. Uh, ja. Verschillende merken uh, tegen elkaar. En ja, dat, als race liefhebber kijk je daar naar uit. En een groot uh, veld, hè? Ja, absoluut. Ook een heel groot veld. Maar ja, weet je, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen... die ook heel spectaculair zijn. We hebben uh, basejumpers van Red Bull die uit de lucht springen. Uh, we hebben driftshows. We hebben natuurlijk de wow. demonstraties van, van het Red Bull Formule 1 team. Fantastisch. Ja, weet je, dus... Dat spreekt ook heel veel mensen weer aan. Absoluut. Maar als je vraagt wat is mijn persoonlijke favoriet dan is dat toch wel die Tourwagenrace. Dus kwart over van één, dan sta jij hier aan, uh, aan. Dan sta ik te kijken. Ja, en vanmiddag <laughs> nog een keer. Uh, eind van de middag. Eind de van nog de middag, ja. ja. ik ja, zie het inderdaad om vijf of half vijf. Pierre Gasly is er ook vandaag, toch? Niet? Ja, ah. ja, ja, Max en Pierre Gasly zijn er allebei. Well. Ja, ja. En mensen die zeg maar, de, niet naar het circuit komen in, uh, vandaag, uh, maar in Zandvoort, die het wel horen en willen zien wat er gebeurt. Uh, op Eurosport, uh, Eurosport 1 worden die beide races van dat wereldkampioenschap Tourways, worden rechtstreeks uitgevoerd. Geweldig. Nou, Zandvoort staat goed in de picture. Zeker weten. Ja, hartstikke goed. Marco, had jij nog vragen? Nou, ik wil alleen nog even vertellen... dat ik het, omdat ik ook Zandvoort ben... dat ontzettend fijn het vind dat er zulke evenementen zijn. En zeker, nou, we kijken volgend jaar... Ja. dat het ook gewoon niet alleen heel fantastisch is voor het circuit... maar ook voor Zandvoort en voor de hele regio. Ja, dat, dat merk je nu al. Hè. Het, het, het, het, het, die olievlek die het altijd een beetje in Zandvoort had... die gaat zich nu gewoon veel verder uitbreiden op de regio. En Ik denk ook, hè, dus in de aanloop naar, naar de bekendmaking... Je hebt natuurlijk altijd voor- en tegenstanders van iets wat gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat iedereen nu ziet wat, hoe bijzonder dit is. En dat we dat met z'n allen moeten gaan omarmen. Want uh, dit is uniek voor Nederland wat hier ja, gaat gebeuren. Ja, absoluut. absoluut. Nou, wij kijken uit naar alle evenementen die nog gaan komen hier op het circuit. Um, ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor, uh, voor je tijd even. Want ik ga me voorstellen dat je het heel druk hebt. En <laughs> nou, we gaan weer verder nu. Ja, absoluut. <laughs> Dankjewel, Erik. Okay. En uh, Marco, uh, wat heb jij in petto? Nou, wij gaan. Uh... Uh, verder met uh, Dennis van Aesens, een Nederlandse uh, artiest, okay. die heeft uh, de, de Voice of Holland gewonnen. En het is wel bijzonder dat hij dat eigenlijk met een jazznummer heeft gedaan. En het jazznummer is ook een bijzonder nummer, want het is eigenlijk een rocknummer van Anouk en het is omgeschreven voor, uh, voor uh, een Big Band, zeg maar. Dus uh, komt ie, crazy way to get your kicks. they shoot the gun in your lip.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 zo'n bijzonder nummer, dat Modern World, want het ja. is natuurlijk van een nook. Ja. En het is uh, ongelooflijk. Nou, um, het wordt hier maar drukker. De worstjes Unox, die uh, vliegen je om de oren hier. Het gaat hard. <laughs> ik hoor net dat uh, Willeke Frank zit ook te luisteren. Jou wel bekend, uh, Marco. <laughs> Kortom, we zitten door het hele land, uh, hebben we luisteraars. Uh, um, even kijken. Ja, ik zie ook verschillende nationaliteiten. Het is ongelooflijk. Ik zie ze, uh, ja... Heel veel petjes van Max Verstappen natuurlijk. En uh, het publiek blijft maar toestromen. Ik zie overigens op mijn scherm uh, eigenlijk nog steeds geen files. Dus wat dat betreft is het allemaal heel goed geregeld. Het is 16 graden, het is bewolkt, uh, frisjes. Dus doe wel een uh, vestje of een trui aan. Want uh, vooral als je staat te kijken naar de race dan uh, is dat anders toch wat koud. Um, ja, wat hebben we verder? Marco. Nou, we gaan gewoon de muziek aan. Ja, we gaan gewoon de verder de stemming met de muziek. hier. Dus we hebben nu wel een beetje... Uh, we maken een uitstapje naar de een beetje funky jazz-achtig iets. En dit okay. is uh, Fred Wesley. Hij is een, uh, een trombonist. En heeft altijd met uh, James Brown gespeeld. Wow. Nou, Dat was een lekker plaatje, weer live vanaf het circuit in Zandvoort, waar het uh, drukker en drukker wordt. Gezellig druk, zou ik zeggen. Uh, 15 graden nog steeds, het is fris, maar uh, ja, heerlijk weer eigenlijk om naar uh, de races te kijken. En wij zijn al bijna aan het, uh, aan het einde van ons tweede uur Jazz of ZFM, elke ja. zondagochtend van 10 tot 12. Mijn naam is Marco. En Mijn naam is Erik en, en... op dit moment is de Max met de BLX Formula bezig. Oftewel race 2 en die duurt ongeveer 25 minuten tot 5 over twaalf. En... Wij veren... gaan het uh, programma afsluiten denk ik. Ja, tweede helaas uur. wel. Nou, ja. Heb je ervan genoten? Zo nou, live? Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Het en, was wel even spannend toch? Ik vond het wel even spannend. Want uh, zo'n locatie en uh, voor onze tweede keer. Ja. Maar uh, ik wil jou hartelijk bedanken, Marco. Het was uh, een leuke uitzending. Nou, ik bedank jou ook weer. Graag gedaan. Is, en, uh, uh... en wat wordt ons uh, afsluitingsnummer? Nou, dat is een van mijn favorieten. Dat is Marcus Miller. Die speelt op, uh, op een basgitaar. En je moet je alleen afvragen of dit uh, eigenlijk wel jazz is. Maar ik vind het wel een prachtig nummer. Het nummer heet Detroit.